5 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. zoeken met antiterreureenheden en helikopters... het gebied rond twee dorpen ten noordoosten van Parijs. Daar is de vluchtauto van de twee verdachten... van de aanslag van gisteren gevonden. Voor de regio is de hoogste alarmfase afgekondigd. Franse media melden eerder dat de twee zich hadden verschanst in een huis... maar die worden nu in de Franse pers tegengesproken. De twee voortvluchtige verdachten zouden vanochtend... een benzinestation hebben overvallen... En de beheerder van dat station herkende de twee. Hij zag zware wapens in de auto liggen, waaronder Kalashnikovs. Leden van het kabinet zijn op een aantal plaatsen bij de herdenkingen vanavond. In een aantal plaatsen gebeurt dat. In aanwezigheid van leden van het kabinet. Premier Rutte bijvoorbeeld, die spreekt op de Dam in Amsterdam. En daar zijn ook de minister Ascher en Opstelten bij aanwezig. Staatssecretarissen Dekker en Kleinsma zijn bij een manifestatie in Den Haag. Staatssecretaris Mansveld is in Groningen. En de ministers Blos Blok en Plasterk zijn in Rotterdam. Minister Schippers is in Utrecht. Alle bijeenkomsten beginnen om zes uur, omdat ook op die tijd in Parijs een grote herdenking is. Op het hoofdkantoor van modewinkels Miss Etam en Promise verdwijnen 65 banen. En dat is ongeveer een derde. Het bedrijf wil zich meer richten op de internetverkoop. Miss Etam reorganiseerde twee jaar geleden ook al. Toen verloren 140 mensen hun baan. Afgelopen jaren leed het bedrijf flinke verliezen. Miss Etam slaat niet uit dat er mogelijk op termijn winkels en meer banen verdwijnen. Een commissie onder leiding van Alexander Renoy-Kan gaat onderzoeken of er veranderingen moeten komen in de wijze van financiering van gemeenten. Daar had de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om gevraagd. Volgens de VNG hebben de gemeenten afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden gekregen, maar is de manier van financiering onveranderd. Het weer tegen vanavond trekt de regen even weg, maar vannacht gaat het weer licht regenen, tegelijkertijd gaat het harder waaien. Smiddags, morgenmiddag neemt de wind weer af, dan gaat het weer harder regenen... en dan is het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op ta 1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Diemen en Muiden, 4 kilometer. Verderop richting Apeldoorn tussen Afrik Bunschoot en Barneveld, 10 kilometer. Dat is een nasleep van een bus met pech... Op de A12 daarna richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Den Haag. Voor Den Haag-Bezijden houdt zijn twee rijstroken dicht. Dan staat 3 kilometer file. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 7 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Gorkum 4. A16 Breda-Rotterdam voor Knober de 4 kilometer op de parallelbaan. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Knober de 5 kilometer en verderop voor Moordrecht 5. A27 van Utrecht naar Gorkum voor Lexmond 4 kilometer.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 Met nu de muziekboulevard. Meer luisterplezier. Met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Saarbron. Al toen zijn benen pijn, hij moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd ik win. Of voorbij, de jury open rij. Ze lakt haar tanden bloot. Wat zijn haar borsten groot? Haar tranen stromen want ze is mis nederland Nooit meer alleen. Feest is nooit een feest, als jij niet bent geweest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 meer informatie: Zandvoorts Museum, Zwanuwenstraat 1. En de prijs per persoon is 2,25. En een kind is gratis tot 18 jaar. Oh, in now they say that absence makes the heart grow fonder, fonder and that tears are only rain to make love grow well my See that far away look in your eyes. I've been tell. the way it's happened every time before And as sure as the sun comes up tomorrow, tomorrow Crying time will start when you walk out the door Oh, it's crying time again You're gonna leave me I can see that far away, no, in your eyes, I can tell.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 Nothing you can't do So believe And be brave Party ...in Jazz aan Zee. Zaterdag 10 januari aanvang 4 uur middags. Bij een Caribbean Party denkt men toch al snel aan zon, zee en strand. En dat is nou precies waar zich het optreden plaatsvindt. Alleen niet met de tropische temperaturen en zeker niet op het strand... Het is immers januari. Menigeen hebben echter de maandelijkse jazzoptreden al gezien. en beluistert in het zonnige café-gedeelte van Stamppaviljoen Thalessa... en weten dat ook het Dat Café, Het Juttertje, een uitgelezen locatie is. voor een gezellige middag uit. De eerste optreden in het nieuwe jaar wordt verzorgd door Luticia e Su Rumbadama. De Al Boemenband staat bekend als een top salsa-band in Nederland. Onder leiding van de oprichter Letitia Bal is qua line-up nauwelijks veranderd sinds de oprichting in 1996. In dat jaar trad de band live op voor Tross Session op de radio... en maakte zijn debuut onder andere een tour in Zweden en Finland. Sindsdien is de band niet meer weg te denken... van de binnen- en de buitenlandse podia. Zandvoorters hebben de band nog kunnen beluisteren... op het Jazz Behind the Beach Festival van een aantal jaren geleden... Het repertoire van Leticia Rumbadama omvat een mix van traditionele Cubanson tot salsa en Caribbean styles aan tsa tsa, tsa kuarsama, mantano, rumba, plena rumbumba en bijzondere dansbare merengue. Liefhebbers van een Caribbean party weten jazz aan zee, met deze gelegenheid een grote dansvloer, te vinden op zaterdag 10 januari. Indien u wenst te eten tijdens of na de optreden, reserveer dan via de telefoon 023 5715 660. Ik herhaal 5715 660. Meer informatie Thalessa, strandafgang 18. Website www.thalessa18.nl This restless warrior just to be with you and care. If they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all. Make kings Kastel Keukenhof 20 januari aanvang kwart over de acht avonds. Ook dit jaar treden studenten zang en piano weer samen naar buiten... met het mooiste repertoire en de intiemste vorm van samenwerking binnen de klassieke domein. In duo's treden de studenten het podium met hun zelfgekozen repertoire. De studenten geven toelichting op hun persoonlijke keuze en voeren u mee door de tijd. Alle pianostudenten in de bachelor nemen verplicht deel aan een klas, omdat het begeleiden en samenspelen een heel andere manier van spelen vereist... Deze avond is ook weer de mogelijkheid om gezellig aan te schuiven bij ons en de muzici in het restaurant van de Hofboerderij. Voor 12 euro kunt u daar vanaf 6 uur middags een theatermenu gereserveerd bestaat uit een kop soep en een dagschotel. Bij reservering graag vermelden. Koetshuis open om half acht avonds. De kaarten 17.50, vrienden pas 15 euro en de jongeren 7.50. Verkrijgbaar bij VVV Lissen. Reserveren? telefoonnummer 0252 750690. Ik herhaal 0252 750690. Of via e-mail kasteelcultureel@kasteelkeukenhof.nl. Jazz in Zandvoort met Martijn van Ittersen, zondag 11 januari om 3 uur middags. Martijn van Ittersen is inmiddels een begrip binnen de Nederlandse jazzscene en volgens menigeen de beste Nederlandse jazzgitarist van op dit moment. In 1993 studeerde hij cum laude af bij Wim Overgauw. In 2004 ontving hij de Bird Award op het North Sea Jazz Festival. Hij is de vaste gitarist van het jazzorkest van het Concertgebouw... en heeft drie geweldige albums onder zijn eigen naam uitgebracht. Hij is docent aan de Cons Conservatoria van Den Haag en Amsterdam. In de voormiddag een strandwandeling tussen 14.30 en 16.30 genieten van jazzmuziek. Een betere besteding van de zondag kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. De jazzconcerten in Theater de Krocht zijn inmiddels een begrip geworden in de Nederlandse jazzscene. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. Meer informatie? Gebouw de Krocht, Grote Krocht 41. Het e-mailadres is info En de website is www.jazzinzandvoort.nl call oh. GFN, Westkust, weerbericht. Vanavond trekt het regen naar het oosten weg en wordt het tijdelijk droog met enkele opklaringen. In de loop van de nacht krijgen we te maken met een volgend warmfront, behorende bij depressie Elon. En gaat het weer regenen. De westenwind krimpt naar zuidwest en neemt toe naar krachtig tot hard in de polder en naar stormachtig aan de zee. Windkracht van 6 tot 8 en de temperatuur daalt naar 5 of 6 graden. Morgen overheerst de bewolking, en na de meest droge ochtend gaat het in de middag weer regenen. Op de passage van een volgende warmfront. De wind waait krachtig en aan zee hard tot stormachtig uit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 10 en de 12 graden. Ook vrijdagavond daalt het, en maar in de nacht na zaterdag is de meest droog en wellicht enkele opklaringen. De zuidwestenwind waait krachtig tot stormachtig en de temperatuur draait niet of nauwelijks en ligt tussen de 8 en de 10 graden. Zaterdag krijgen we te maken met een koufront en vooral in de middag gaat het inderdaad dan weer regenen. De zuidwestenwind daalt naar het noordwest en is krachtig tot stormkracht. En de temperatuur stijgt naar 11 graden ongeveer tot misschien wel tot 13 graden. In de loop van de middag gaat de temperatuur enkele graden dalen. Normaal is het in deze tijd van het jaar een graad of zes. Wat doet het deze maand ten opzichte van het verleden? Tot en met 6 januari bedraagt de gemiddelde januari temperatuur 4,2 graden... en dat is 0,9 graden boven normaal in dezelfde datum. De verwachting van deze januari voor de KNMI-meetpunt Schiphol... zo'n 1,6 graden te warm zal verlopen en zal eindigen op plaats 13 tot en met 65 maanden sinds 1951. De winter is tot de genoemde datum 1,2 graden te warm en bezet plek 15 in de rij van de warmste winter ooit.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 De fietspaden zou een maximumsnelheid moeten gelden van 25 km per uur. Hiervoor pleit Crow Fietsberaad. De opkomst van de Speed Pedelec, de elektrische fiets, die gemakkelijk 40 km per uur haalt, baalt de organisatie grote zorgen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Belangenorganisaties weten nog niet goed wat ze aan moeten met de Speed Pedelec. Enerzijds lijkt het een ideaal vervoermiddel voor het woon-werkverkeer over grote afstanden. Anderzijds kan de hoge snelheid tot brokken leiden. Fietsberaad pleit voor helderheid in de regelgeving. In ieder geval zouden voor de speedpedelec dezelfde regels moeten gelden als voor bestuurders van andere motorvoertuigen, op dus de kenniscentrum. De snelheid ter plekke moet bepalend zijn. Als de snelheid 30 km per uur is, geldt dat ook voor de besturen van een speedpedelec. Maar voor fietspaden bestaat nog geen maximumsnelheid Dat ziet fietsberaad liever anders Op fietspaden zou die maximum 25 km per uur moeten bedragen Op fiets- en, br en bromfietspaden maximum 40 km per uur De maximumsnelheid zou moeten gelden voor alle bestuurders Die gebruik mogen maken van het brom- of het fietspad Niet alleen de bereider van het speedpedelec Maar ook reedsfietsers en lichtfietsers die harder rijdt, moet gebruik maken van de hoofdrijbaan. Als daar geen gesloten verklaring geldt. 7A. Wat nummer is dit, chip? 7A. Oké, okay, no, I mean, like, don't get excited, man. Het is omdat ik zeker weet. Oh, I could hide neer the winden of the bluebird as she sings.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 Can be woe oh, and our good time starts and ends without Tijd weer, zie Many things in my lifetime, but my darling, I won't forget you. That's how it is with me, and you'll always be. The only love I ever knew I'll forget many things in my lifetime But darling, I won't forget you Het leek er even op dat de Nederlandse bioscopen in 2014 afstevende op een flinke daling van hun bezoekers. Maar mede door het succes van Goose Vrouwen 2 trok het bezoek dit, jaar na, dit najaar toch nog flink bij. De biscopen verwelkomden uiteindelijk 30,8 miljoen bezoekers, ongeveer evenveel als het jaar ervoor. Dat werd dinsdag bekendgemaakt bij de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs en de Nederlandse Vereniging van Bioscoop in Amsterdam. De best bezochte film in 2014 was Goose Vrouwen 2, gevolgd door The Hobbit, Battle of the Five Armies en The Wolf of Wall Street. Goose Vrouwen brak record na record en de kaartenverkoop bracht 10,1 miljoen euro op, de hoogste van alle films vorig jaar. De totale inkomen uit de verkoop van bioscoopkaartjes kwam uit op 250 miljoen, eveneens vrij gelijk aan het jaar daarvoor. De daling van het aantal biscoopbezoekers tot en met september kwam volgens de organisatie door het WK Voetbal. Het uitkomen van Begooze Vrouwen 2, die ruim 1 miljoen mensen trok, maakte veel goed. Ook andere Nederlandse films hadden succes. Pak van Mijn Hart, Soof en Toscaatse Bruiloft haalden de platinestatus van meer dan 400.000 bezoekers. Ruim 6,4 miljoen mensen bezochten vorig jaar een film van eigen bodem. De arthouse of filmhuizen kent wel een lichte groei. Het aantal bezoekers steek van ruim 2,3 miljoen in 2013 naar ruim 2,4 miljoen in 2014. Vooral de films Boyhood of the Grand Budapest Hotel deden het goed. De best bezochte Nederlandse film in filmhuizen was Dorstvloer von Vol Confetti... Ruim 34.000 bezoekers. Recent geopende filmzalen zagen nog wel een groei in het aantal bezoekers.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 Ai, begin op een te lijken. Ach, dat is de tijd. En ik weet zeker dat het goed is. Zo, dat vindt hij ook. Het zijn nog steeds de kleine dingen. Die het doet, die het doet. Voor mij, het zijn nog steeds de kleine dingen.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 Grote, sterker en sneller. En de lat die moet hoger, maar niet in mijn ogen. Nee, van mij mag alles klein, Gewoon klein. ge moet altijd maar meer zijn. Beter en groter, sterker en sneller. En de lat die moet hoger.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 Que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie me sí vergeet, estar juntos me vergeet, iguales que ayer.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 Sin miedo al olvido en mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanecca dormido en tu piel. Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el bien Indonesië wint hard aan populariteit als vakantieland. Indonesië staat met stip bovenaan de lijst van snelst gestegen geboekte bestemmingen in 2014. Ook bij Nederlanders is Indonesië populair. In de lijst van de meest geboekte bestemmingen door Nederlanders in 2014 staat Indonesië op een elfde plaats. Een jaar eerder was dit nog plaats 19. Een mogelijke verklaring voor de grote belangstelling van Nederlanders voor het land vormt de historische band die Nederlanders ermee hebben het aantrekkelijke klimaat en de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding van de accommodaties. Zo verklaart Expedia zelf. Ook zijn er in het afgelopen jaar meer vliegtuigstoelen bijgekomen... en worden er meer vluchten richting Indonesië aangeboden. Hierdoor hebben consumenten meer keuze in timing en prijs. Naar Indonesië volgt opvallend genoeg Luxemburg dat een stijging van ruim 84% heeft. Gevolgd door zonbestemming als Egypte 80% en Griekenland 73%. Indonesië steeg met 105%. Net als in 2013 was de VS, met name New York, de meest geboekte bestemmingen in 2014 door Nederlanders. <tied>